Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Het verkeer rond Rotterdam is een chaos. De A16 naar Breda is dicht vanwege een ongeluk met een vrachtwagen... vanochtend vroeg bij de Van Brienenoordbrug. Vervolgens zijn er ook ongelukken gebeurd op de A15 richting Europoort... en de A20 richting Hoek van Holland. De ANWB spreekt van een verkeersinfarct... en adviseert de automobilisten om Rotterdam de komende uren te mijden. De gemeente Haaksberg heeft een condoleanceregister op internet geopend... voor de slachtoffers van het ongeluk met de monstertruk gisteren. Een kleine 600 mensen hebben inmiddels een reactie achtergelaten. Gistermiddag reed een monstertruk in het centrum van Haaksberg... en stunt het publiek in. Twee volwassenen en een jongen overleefden dat niet. Vijf gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. In Antwerpen begint vandaag het proces tegen Sharia voor Belgium. Die organisatie heeft volgens justitie mensen geronseld om te vechten in Syrië. En ook moet de organisatie worden beschouwd als terroristische organisatie, zegt de aanklager. Lang niet alle 46-gedaagden zijn in Antwerpen, want de meeste zijn nog in Syrië. En negen verdachten zijn waarschijnlijk dood. Hoofdverdachte is Fouad Belkacem, die in 2012 werd veroordeeld tot twee jaar cel voor het aanzetten tot haat en geweld tegen niet-molkenen slims. SNS Bank slaat een andere weg in. De bank wil een normale consumentenbank worden... met eenvoudige en begrijpelijke diensten en producten... voor betalen, sparen en lenen. Tot nu toe draaide het volgens SNS om winstbejag en hoge bonussen... rare regels en ingewikkelde financiële producten. Bij de nieuwe SNS Bank hoeft de klant die rood staat... geen boeterente meer te betalen over de eerste drie dagen. En een klant die belt krijgt geen bandje met een keuzemenu te horen... maar wordt altijd door een medewerker te woord gestaan. Het weer, eerst nog af en toe zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Vanmiddag en vanavond trekken een paar buien over het land. Het wordt 19 graden in Zeeland tot 22 in Groningen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is nog steeds beter om Rotterdam te mijden. Want op alle wegen in en om Rotterdam staan files. Het is allemaal begonnen met een ongeluk op de A16 richting Breda vanochtend vroeg. Er is een vrachtwagen door de midden van Rio gegaan. En het duurt nog minstens de hele ochtend voordat de weg richting Breda weer vrij is. En tijdens de spits zijn er ook meerdere ongelukken gebeurd op de A15 en de A20. De files bij Rotterdam beginnen al bij Den Haag. Op de A13 richting Rotterdam staat het tussen het knooppunt Prins Klausplein en het knooppunt... Op het Kleinpolderplein vast over 13 kilometer. En bij Gouda loopt de A20 richting Rotterdam ook helemaal vast. Tot zover de verkeersinformatie.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 de single van de, <laughs> OMD en de Locomotion. Hier is Eric Iglesias.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 en bij Landoel. Ja, als het goed is, uh, hebben wij verbinding met Haarlem. Goedemiddag, Ruud. Welkom. Ja, Goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent uh, vandaag bij uh, 175 jaar uh, treinen en spoor. Ja, dat klopt. En uh, wat heb je zo al, uh, al 175 jaar spoor in Nederland? Wat, uh, in Nederland, houd, ja. wat houdt dat in? Nou, het houdt in uh, vandaag, precies 175 jaar geleden, nee, de eerste trein in Nederland, de Arend, die reed van Amsterdam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 Wij hebben inmiddels wat foto's van jullie mogen bewonderen. Jullie hebben in de, in de blokkendoos gezeten, Ja, nou, we zijn eerst vanmorgen naar de, de werkplaats geweest. De, de Netrain. Dat is dus die, die trein allemaal opgeknapt en gerepareerd en waar worden. Dat was al vreselijk interessant. We hebben hele mooie dingen gezien. En uh, daarna zijn we inderdaad met een, nee, we zijn eerst met een historische bus heen gegaan. Ook weer met een hele oude historische bus terug naar het station.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 uh, materieel op het uh, Nederlandse spoor. En dat, dat is een stichting die zich er ook erg mee bezig nou, uh, nou ben je, voor de luisteraars die het erg niet weten, maar die weten het eigenlijk wel. Uh, jij bent onze presentator van ZFM luncht. Maar ik hoor jou ja. regelmatig klagen over uh, de treinen. Ja, maar ja, kijk. De, de treinen van toen zijn de treinen verpunt van, van, van nu niet dus. <laughs>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 Een prettige uitzending. Een hele plezierige middag, uh, Ruud. En ik heb een plaats voor je uitgekozen. Hier is Albert Hemmens. I'm a train. Hoe vind jij ja. die dan? Ja. Ja. Ja. Oké, okay. hey, Fab hier. Hey. I'm, I'm a train I'm a train, I'm a a train, I'm a train, I'm a train, I'm a, -a train, yeah.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 train yeah going down to the break is your on train I'm a train i'm a chicken train yeah oh i date this is a test it up oh i date this is test it up oh i date this is a test i'm on train i'm a chicken train i'm a chicken train i'm a train i'm a chicken train i'm a chicken train i'm a train i'm a chicken train i'm a chicken train i'm a train i'm a chicken train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 Nou, Jette, de eerste uur heeft erop al een voorproefje gegeven. van de band die daar achter de présence gaat geven. En dat grote podium staat op het raadhuisplein. En het vangt allemaal om half negen aan. Dus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 Chanties zijn werkliederen gezongen uit op zeilschepen. Het krachtige refrein werd door de bemanning luid gezongen... waardoor het schip op volle kracht vooruitging. Zeeliederen zijn meer levensliederen... Onder, over vissersleed, zeemansleiden en vrouw en kind aan wal. Op diverse uh, podia in het centrum kunt u ze dan aanschouwen. Het Shanti- en zeeliederen, uh, Festival op 28 september... en het begint allemaal om half elf smorgens... Tot half zes. Meer informatie. Over dit Chantia en Zeeliederen Festival kunt u vinden op www.chantianzee.nl. Www en last but not least. Ik nog meer. Hebt u trouwplannen? Jazeker. Hebben we, vele mensen dat. Meijers trouwbeurs aan zee. En dat begint allemaal om half twaalf. Uh, en Meijer aan zee strandafgang. De forvage 16.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 Meer informatie over dit evenement kunt u vinden op www.meijerstrouwbeursaanzee.nl www.meijerstrouwbeursaanzee.nl Ik zou zeggen, veel plezier! En vanaf drie uur kan je haring proeven in Salford Nieuw-Noord.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 When, When she goes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 op, op deze locatie erbij. Maar het is niet alleen uh, de Haringen zelf, denk ik aan. Want het is ook de manier hoe je ze schoonmaakt en dat soort dingen. Hoe, hoe ga je die kwaliteit precies gelijk houden? Nee, het... Uh... Je moet, zoals je ziet, ze staan hier ter plekke, worden ze schoongemaakt. We hebben niet eh, van tevoren om 6 uur morgen, 2000 haringen weg te snijden. Alles wordt nu onder de mensen waar ze bij staan, wordt ter plekke schoongemaakt. Dus dat is een hele prestatie van de dames. Om nu even snel in 4 uur teken. 2000 haringen te snijden. 2000 haringen, dat zijn er nog wat. Uh, hoeveel voedsel? Hoeveel, hoeveel, wat Dat we nu met 2000 haringen? Uh, nou, ik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 is helemaal goed, Rob. Ja. Ga jij eens even een paar lekkere proefers uh, aan de tand voelen? Wat ze ervan ik vinden? Even, ik ga even fijn proeven. Even fijn proeven. Doe je helemaal goed. Fijn, hè? Dank je Maurice. Les de rome dans ta voix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 En dat was de nieuwe zin van Stromae Odafesesaria bij CFM. Daarvoor schakelen we live over naar de loods in Nieuw-Noord. Aan de wasstraat nummer 2, de loods van de Zemeermin. Daar is om drie uur vanmiddag gestart de haringproeverij. Vito haringen, dat moet uitgekozen worden. En de allerlekkerste, dat wordt de nieuwe haring van de Zemeermin.